Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een minderjarig meisje uit België is opgepakt voor het rondsturen van dreigberichten over middelbare scholen in Breda. Mijn Vlaamse collega van de VRT weet meer. Ze zou op sociale media een foto verspreid hebben. waarop een pistool te zien is en ook uh, kogelhulzen. Met daarbij de tekst dat er schietpartijen zouden volgen. in enkele scholen in Breda. Hoe oud het meisje is en waar ze vandaan komt. weten we niet. De politie denkt niet dat ze echt van plan was om te gaan schieten. Maar voor de zekerheid staan er vandaag toch agenten voor de deuren van de scholen in Breda. om de boel extra in de gaten te houden. In Rotterdam-West is vannacht een portiek beschoten. In de gevel en in de liftdeuren zijn 15 kogelgaten te zien. Buurtbewoners schrokken wakker van de schoten. Zeer gevaarlijk ook. Je weet niet of er iemand in een lift staat. Je weet ook niet of het de bedoeling was dat er iemand stond, maar. Nee, dat is zorgwekkend natuurlijk. Nou, dat is heel erg. Dit is toch niet normaal? In zo'n kinderbuurt en dat gebeurt dit. Dat ik wel van, hoor. Ook in Valkenswaard, onder Eindhoven is dat, is er geschoten op een woning. De bewoners daar waren thuis, maar raakten niet gewond. Een vrouw heeft vanochtend tijdens de ochtendspits een file veroorzaakt... door op de Waalbrug in Nijmegen te klimmen. Door haar actie bleef de brug een uur dicht. Ze is door de brandweer naar beneden gehaald. Vrienden van haar zouden hebben gezegd dat ze na een feestje op de brug was geklommen... en er daarna niet meer af durfde. En met name jongeren hebben genoeg van nieuws over oorlogen en rampen... en proberen daar zo min mogelijk van mee te krijgen. Dat heeft het Rode Kruis uitgezocht. Ze weten ook waarom. Um, ja, een hele grote reden is eigenlijk een uh, soort overload aan informatie. Dus uh, tegenwoordig hebben we natuurlijk overal continu informatie, een stroom van informatie... Um, en dat kan ervoor zorgen, mede door langlopende conflicten... Um, dat mensen zich gewoon overspotend daardoor voelen. Een andere reden is dat ze het emotioneel allemaal niet meer trekken. Het weer nog een grijze dag met veel regen. Eind van de dag zijn er wel wat opklaringen... maar ook dan is er nog kans op een losse bui. Het is wel zacht, 9 tot 12 graden. DFM. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Goedemorgen. Goedemorgen. Um, jij bent van Juttersgeluk. Wat? Nee. Nee. Nee, niet van Juttersgeluk. Ik ben De Juttershart, van. Juttershart, sorry. Ja, opweppers Juttershart. Okay. <laughs> ja, die instanties ja. haal ik nog wel eens door elkaar, net als Zorgzaam ja. en die anderen. Um, Juttershart gaat een presentatie ja. geven over babbeltrucs. Ben je zelf wel eens in een babbeltruc gevallen? <laughs> uh,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 Uh, het wordt redelijk bekendgesteld dat die uh, presentatie er is. Ja. Hoe, hoeveel mensen kunnen jullie ontvangen? Wij kunnen nu deze keer 55 mensen ontvangen. En waar is de Babbel de presentatie? Uh, dat is in de straat in Zandvoort. In, in de Hik? In de Hik, ja. Uh, ja. In huis in de Kostverloren heet dat uh, op zijn, ja. uh, zijn frais. Er wordt hier geknikt, want je, je hebt het ja. goed. <laughs> Sorry. Um, iedereen mag binnenkomen of moet je je opgeven? Nee, je moet je even aanmelden, want uh, maak gebruik van de grote zaal. En uh, ja, daar mogen maximaal aantal uh, mensen in. En hoe geef dat je je op, voor de, hoe geef uh, je op kan, voor de presentatie? Dat kan via het mailadres van Jutters Hart, dus Juttershart. is juttershart.nl Of je kunt bellen naar telefoonnummer uh, 06 433 94 465.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 Goed. Dag. Dag. Ik had hem... Met het volgende onderwerp en dat is het ondernemers, nee het convenant ondernemers innovatiefonds. Uh, aan de tafel zitten Xie en Thijs Dierkes. Welkom. Dank je. Um, wij hebben ook aan tafel gezeten bij het oprichten van het uh, innovatieondernemersfonds. Innovatiefonds, kort. Nee, het Max. moest innovatiefonds ja, ja, ja, ja, ja Terwijl ik nog zei van laten we nou gewoon niet. Maar goed, ja, dat, is, ja. dat was in 2016.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 Ja, het is, geen, het, is geen, het is geen vaste voorwaarde. Hè? Wij, wij zijn flexibel als ja. bestuur om daarvan af te, te wijken. Het is wel een pre. Dat absoluut.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 Dus de bordjes blijven nog? Ja. Maar hoe wordt het dan breder en meer geld? Doordat, Doordat het gekoppeld is aan de WOZ-waarde? Ja. Ah, en, en niet meer een vast bedrag voor het dorp en een lager bedrag voor de ring daarbuiten. Dus één bedrag? Afhankelijk van Af, de WOZ-waarde ja, ja, ja, ja. van het... Ah, ja, bordje ja, plus. Ja, ja. Bordje, dus het bordje plus, plus ja, WOZ. Ja, um, ja. Die 75.000 euro, die is vast...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 Ja, dan gaan mensen teleurgesteld worden helaas. Ja. Ja. Um, uh, maar als je nou teleurgesteld wordt... kan je dan je niet uitvoeren? Dat is afhankelijk van hoe je budget hebt opgebouwd. Dat, uh, ja. dat durf ik niet te zeggen. Er zullen ongetwijfeld mensen zeggen... nou, dan doe ik het niet. Um, ja, dat, dat is uiteindelijk... kijk, wij denken nooit het hele ondernemersrisico af. Ja, nee. Um, dus het is, het is een, uh, een deel van, de, van het budget wat wij bijdragen. We kijken altijd ook sterk naar eigen bijdragen. Um, maar ja, dat, dat risico bestaat, ja. En we, we kennen nu niet altijd al alles toe. Eh, of het hele bedrag. Eh, dat kan gewoon ook niet altijd. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat moeten we zien hoe dat zich ontwikkelt. En stel dat er heel veel weerstand op komt. Ja, dan moeten we terug naar de tekentafel. Uh, uiteindelijk voeren wij uit wat ondernemers willen. Eh, uh, wij, ja. wij zitten niet voor onze eigen... Nee, het <laughs> nee, ondernemersfonds, de innovatiefonds, is natuurlijk door uh, ondernemers ingebracht. En zij ja. willen daar natuurlijk ook... Uh,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 is dat min of meer ja, inactief geworden. Het <laughs> uh, staat wel in je statuten.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 Uh, jawel hoor. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is het goed we. Nou, <laughs> ja, natuurlijk, ja, ja, uiteraard. Maar dat je hoort daardoor ook natuurlijk veel meer dan wanneer wij natuurlijk als bestuur met z'n vijf aan tafel gaan zitten en maar vanzelf. En alleen de, maar de papieren aanvragen. Erbij, de papieren ja, ja. Aanvraag, uh, nee, het is voor ons heel belangrijk dat we weten wat, wat, wat wil men in het dorp uh, Of in het dorp, wat wil men, uh, wat willen de ondernemers? Ja, ze willen veel, denk ik.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 de gemeente zelf denkt daar ook over na. Dat weten we, ja. Ja, dat weten we. Dus <laughs> we maar, gaan het zien. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk verder. Nee, uh, we hebben er de, een gesprek de, over gehad. En, en, en, ja. en s, s, s, s, we hebben aangegeven dat, uh, dat we daar... Uh, het heeft de aandacht. Zoals het je heeft de zegt. aandacht, ja. Of we nemen het mee. Ja. Ja. <laughs> we nemen het mee. Nou, nee, het heeft wel echt de aandacht. Uh, Mag ik jullie uh, ontzettend bedanken voor de uitleg. Uh, gedaan. We weten weer waar uh, het... Uh, innovatie-ondernemersfonds voor staat. Ja. Ik zie je weer galgen <laughs> uh, Dank. Um, als we statuten wijzigen, dan praten we nog eens een keer over de wijziging. Dank je wel voor de komst. Graag gedaan, Ben. Graag gedaan, Ben.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 Nee, dan beginnen ze een beetje agressief te worden tegen die uh, handhavers. <laughs> ja. Op een gegeven moment. Dan moet dus, jij ertussen springen. <laughs> ja, en dat, is, dat is helemaal niet uh, prettig het, doen. het is veel prettiger als je even apart genomen wordt. En... Of kom eens langs op het bureau. Bijvoorbeeld. Ja, nou, ik vind het niet erg dat ze gewoon persoonlijk een brief komen brengen. Maar neem even apart en uh, <laughs> vertellen het dan. Ja. Uh, um, ho hoeveel ondernemers zijn er gecheckt tijdens de uh, Grand Prix ongeveer? Ik heb geen idee, maar er zijn er wel elf uh, bekeurd.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 Ja, is de boete. Um, jullie gaan nu met een project aan de slag. Niks 18. Uh, waarom is er eigenlijk zo'n project nodig? Uh, je weet toch dat iemand uh, niet mag drinken als hij geen 18 is? Ja, nou ja, uh, blijkbaar is het wel nodig. Ga <laughs> je de niet <gij> <vrouw> dit... <lacht> Nee, maar uh, kijk, het project was vorig jaar al aangeboden aan de gemeente... om dat, uh, om dat te doen door de Koninklijke horeca in Nederland. Wordt gesubsidieerd door de staat...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 En ook de, de, de, de, de tijdstip wanneer het gedaan wordt tijdens de Formule 1-race op vrijdagavond. Terwijl het typisch druk is. En, uh, en terwijl je alle oh, jeugd aan het wegsturen bent. Uh, je, ben, je hebt je handen vol, want het was echt verschrikkelijk met jou Ja, wij liepen zelf ook in het dorp rond. En we hebben het, en het verschrikkelijk. Die jou met, druk en, uh. Ja, met, met flessen drank in hun handen en alles. En uh, ja, het was gewoon verschrikkelijk.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 Dus dat, daarna kijken, ook ja, ja. Als, ze, als ze minderjarigen zien drinken... als, ze, als je ziet dat het een twaalfjarige jongetje met een biertje in de hand... moet je het gewoon afpakken. Ja, dat denk Daar, ik daar loop je voor rond. Ja. een betere uh, taakomschrijving voor uh, uh, de beveiliger. Lijkt mij wel, ja. En misschien wat tussen haakjes beter beveiliger Nou ja, in ieder geval wat hoge kwaliteit. Want dit, dit, dit... Zijn jullie erover in gesprek met Bion? Nee, we hebben nog helemaal geen gesprek gehad met Bion. Die krijgen we nu pas. Dus... Uh, ja, Hij moet natuurlijk eerst even de raadsbesluit afwachten. Ja, we, we, we, maar we hebben we, pas geleden pas met de gemeente een gesprek gehad over, over dit ge gebeuren. En ook met San van hebben we helemaal geen eindgesprek gehad, geen, geen evaluatie, helemaal niks. Maar en dat vind ik heel raar. Dan ben je betrekkelijk laat natuurlijk, want de, de, de aanzet naar het volgende uh, evenement, de Grand Prix, uh, is alweer gegeven door de, de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Ja.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 Hoor ik Nederland erbij? Ja, dat, dat hebben we dan uh, zelf, maar dan, dan, dan zit je alleen met horecaondernemers ondernemers uh, bij elkaar. En, uh, maar, maar dat gaat ook stroef voor, want de opkomst, je weet het zelf wel, de opkomst van de ondernemers zelf is ook heel slecht. Ja, en alleen als er iets aan de hand is, dan komen ja, ze op. Ja, dagen. dan komen ze wel. Ja. Of als de burgemeester er is en dan breek je kroketten, ja, dan komen ze ook dat, nog wel eens op. Het is heel druk. <laughs> dat is altijd wel een <laughs> ding geweest, hè, die kroketten. Ja, ja, ja. ja. Nou goed. Uh,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 Come, a, come a down, do be doo, down, down. Come a come a down, you doo be doo-down down. Break it up as hard to do. Don't take it. Say that. Th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 I'll